10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en de Plag. Huisartsen geven patiënten vaak te weinig keus als ze een behandeling voorstellen. En er komen nieuwe goedkopere laadpalen voor elektrische auto's. Nu het NOS Journaal met Dorot Megens. De staat heeft 1,4 miljard euro verdiend... met de verkoop van de portefeuille met rommelhypotheken van ING. Dat is 600 miljoen euro meer dan werd verwacht. Het geld wordt gebruikt voor aflossing van de staatsschuld.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 Economieredacteur André Meijema over de rommelhypotheken. Ondertussen is gebleken dat van die portefeuille eigenlijk heel keurig is afbetaald. Nauwelijks wanbetalingen waren. Dus dat geld komt gewoon rustig binnen. Die hypotheek wordt beheerd. De looptijden lopen af. Er wordt aan verdiend, om zo te zeggen. En dus was het best, nu de crisis ook weer over is... en de vastgoedmarkt ook weer aantrekt en de, en de woningmarkt in de VS... Er waren er ook beste kopers voor.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 De brand in een mijn bij Johannesburg is vermoedelijk ontstaan na een aardbeving die veroorzaakte schade aan het ventilatiesysteem en stroomkabels wat leidde tot kortsluiting. Op het moment dat de brand uitbrak waren er 139 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden op tijd naar boven komen. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwt luchtvaartmaatschappijen die naar Rusland vliegen voor explosieven die mogelijk verborgen zijn in tubes tandpasta. De waarschuwing komt een dag voor het begin van de Olympische Winterspelen in Sochi.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 Nog wat naweeën van een ochtendspits. Vooral ongelukken. Op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam bij Pernis zijn nog twee rijstrokken dicht. Ook is de afrit dicht, er is nu technisch onderzoek. Op de hoofdrijbaan heeft het verkeer weinig last van. Op de A27 almere Utrecht, daar staat 8 kilometer tussen knopen in Eemnes en Beeldhoven. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn, een aandrijding bij knopen in Beekbergen. Vanaf de afrit Loenen staat 2 kilometer, de linker rijstrook is dicht.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 Radio 1. KRO NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van der Berg. En zometeen ook weer het Mediaforum. Daarin programmamaker Hadassa de Boer. En Tjeu is eindredacteur bij het Financieel Dagblad. En het gaat onder meer over de Nationale E-test. Paul de Leeuw stelde gisteravond vragen over voeding. En toonde en passant ook nog even de penis van een ezel. Uh, jezus, Mina, Ik zeg hem ook weer <laughs> terug. Ben ik daar 52 voor? Dat blijkt dus eerst de strijd in de behandelkamer van de huisarts. De dokter weet het beter. Tenminste, dat vindt de dokter zelf. Uit onderzoek van de patiëntenfederatie NPCF blijkt dat doktoren er bijzonder goed in zijn om hun eigen zin door te drijven. De meerderheid van de artsen legt maar één mogelijke behandeling voor en betrekt de patiënt ook niet bij de definitieve keuze. Wilna Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben directeur van die patiëntenfederatie NPCF. Nou, op zich mag je ervan uitgaan dat de dokter de beste behandeling voorschrijft. Dus wat is dan het probleem? Nou, de beste behandeling is de behandeling die de dokter en de patiënt samen kiezen. En steeds meer blijkt uh, dat als dat op die manier gebeurt... dat zowel dokters prettiger werken als de behandeling uh, beter uitpakt. Dus wij maken ons sterk voor. En dat doen we gelukkig samen met de orde van medisch specialisten... en met de huisartsenvereniging... Om ervoor te zorgen dat het samen beslissen meer en meer praktijk wordt in de spreekkamer. Ja, want als je ze hoort van iemand wil zijn wil doordrukken, dan klinkt dat nogal negatief. Maar het kan ook zijn dat een arts het beste voor heeft met zijn patiënt. En daarom heel erg loopt te pushen om een bepaalde behandeling te doen. Nou ja, kijk, het gaat erom dat in een gesprek uh, die keuze gemaakt wordt. En wat natuurlijk het mooiste is als de dokter meerdere behandelopties uh, voorlegt. En er zijn altijd meerdere opties. Niet behandelen kan ook een optie uh, zijn. Uh, goede voorlichting geeft over wat mag je nou verwachten van zo'n behandeling. En ook uh, wijst op de risico's. Want veel behandelingen hebben niet alleen voordelen, maar zeker ook nadelen. Nou, als je aan de hand van die drie vragen uh, het gesprek plaatsvindt tussen de dokter en de patiënt en eventueel zijn familie. Ja, dan denk ik dat je tot de optimale uitkomst nee. uh, komt. Nou. En dat is ook... De ervaring van veel mensen en dokters. En daar moeten we steeds meer naartoe. Ja, want uit onderzoek blijkt nu dat maar liefst zeven van de tien patiënten dat het liefst samen wil doen. Heeft u enig idee ja. waarom het tot nu toe zo weinig gebeurt dan? Nou ja, dat heeft denk ik wel te maken met de cultuur. Kijk, patiënten kijken nog wel erg tegen dokters uh, op. Mensen wisten vaak weinig. Nou, de laatste jaren komt er natuurlijk enorm veel informatie beschikbaar voor patiënten. Uh, vaak is ook niet duidelijk waar die informatie precies vandaan uh, komt. Of het nou van fabrikanten is, of van patiëntenverenigingen, of van dokters. Dat maakt nogal wat uh, uit. En ja, ik denk dat de tijd er echt rijp voor is... dat die dokter en patiënt steeds meer samen in gesprek uh, gaan. En daar gaan we in de loop van dit jaar met de dokter samen een flinke push aan geven. Is er een verschil tussen huisartsen en specialisten? Nou, in die zin dat um, uh, huisartsen... Uh, het eerste gesprek voeren. En uh, dat is een heel belangrijk gesprek. Specialisten komen in tweede instantie aan de orde... maar zij zijn vaak degene die complexe behandelingen uh, uitvoeren. Dus ja, daar zit wel wat uh, verschil in. Maar dit moet je echt samen met uh, zowel de huisartsen als de specialisten. Mm. Is er ook sprake dat het zou komen door te veel tijds... of te grote tijdsdruk van artsen? Dat ze niet de tijd ja. hebben om uitgebreid over twintig behandelingen te gaan praten? Ja, nou, 20 behandelingen zijn er wel heel veel. Van. Ja, uh, maar natuurlijk is dat een uh, probleem. Maar het is goed om ons te realiseren dat behandelen natuurlijk het grote deel van de tijd opslokt. En het is natuurlijk wel ingewikkeld dat je heel weinig tijd uh, kunt wijden aan de keuze. En heel veel tijd aan de behandeling. Maar daar heeft u wel een punt te pakken. En ook daar zullen we verder naar moeten kijken. En misschien kan het ook wel een beetje bij de patiënt liggen. We hebben wat minder respect gekregen voor de witte jassen. En zijn natuurlijk wat eigenwijzer geworden allemaal. Ja, het is maar hoe je het noemt. Kijk, het komt altijd van twee kanten. Ik denk dat patiënten zich steeds beter informeren. Uh, mondiger worden. Uh, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Zou ik niet per definitie eigenwijs uh, willen noemen. Maar een goed gesprek, een goede keuze... Ja, dat moet je echt met z'n tweeën doen. In hoeverre moet hier ook in een opleiding nog aandacht aan worden besteed? Want ik heb het idee dat, dat jongere artsen wel al meer in overleg gaan dan oudere artsen. Klopt dat? Ja, nou, dat is een beeld dat ik heel vaak hoor. Ja. Wat ik in de praktijk zie is dat juist ook ervaren dokters... heel erg openstaan om uh, het samen beslissen meer vorm uh, te krijgen. Dat dus is juist andersom eigenlijk? Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Maar natuurlijk moet het in de, ople in de opleiding... Maar ja, we gaan natuurlijk niet een generatie wachten uh, totdat er uh, er allemaal nieuwe dokters zijn. Dat zou gek zijn, dat is ook niet nodig. Dus het is zowel jonge uh, dokters als de dokters die nu aan de slag zijn. Samen beslissen, echt uh, de komende jaren flink mee aan de slag. U hoopt dat met een aantal gesprekken in ieder geval te kunnen verbeteren? Ik uh, weet zeker dat het gaat lukken. Dank u wel. Wilna Wind, directeur van aan de Patiëntenfederatie NPCF. Er komen nieuwe laadpalen in Nederland om uw elektrische auto op te laden. Vandaag, uh, vandaag wordt de eerste onthuld. Dat gebeurt in Tilburg. En opvallend is dat de nieuwe paal een stuk goedkoper is. De oude palen kosten 5000 euro per stuk. Deze nog maar 2000. Martijn Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Netbeheer Nederland, hebt meegewerkt aan de ontwikkeling van die nieuwe palen. Uh, de prijs is meer dan gehalveerd. Hoe komt dat? Dat klopt. Die gaat inderdaad van 5000 naar uh, zo'n circa 2000 euro... En dat heeft er alles mee te maken dat de netbeheerders, de energienetbeheerders, de specificaties van de aansluiting van die laadpaal hebben vereenvoudigd. En dat zit in een paar dingen. De metering is anders en ook de aansluitwaarde van de laadpaal is uh, vereenvoudigd. En die beide uh, zaken leiden ertoe dat de nieuwe generatie laadpalen een stuk compacter kan zijn. Er hoeven domweg minder componenten in die, in die laadpaal. Uh, dat scheelt geld in de productie. Ja. Hij wordt een stukje lichter en dat scheelt daarmee ook weer geld in het plaatsen van deze nieuwe oh, laadpalen. Ja. Maar dat is eigenlijk door schade en schande wijs geworden met die oude palen, zeg maar. Dat deze verbeteringen uh, kunnen worden uh, doorgevoerd. Nou, u moet zich voorstellen, die oude laadpalen die voldoen natuurlijk ook uitstekend. Qua functionaliteit zit er ook geen verschil in de oude types en in de nieuwe types. Maar er is wel sprake van een, een leereffect. En de eisen zoals die bij de vorige generatie laadpalen uh, ja, nog van kracht waren... die konden we een stuk eenvoudiger maken... Uh, zonder dat daar de functionaliteit van die laadpaal onder leidt. No. En, en dat maakte dus dat die, die prijs echt aanzienlijk omlaag laag kan. En dat is goed nieuws, want ja. um, de doelstelling in Nederland is... om in 2020 200.000 elektrische auto's te hebben rijden... Um, nou, we zijn hard op weg, met name natuurlijk vorig jaar, hè, ook door fiscale maatregelen, is de aantal elektrische auto's behoorlijk gestegen. En we moeten laadpaalstress stress voorkomen uh, bij de mensen die zo'n auto hebben of bij de mensen die overwegen om zo'n auto uh, aan te Betekent dit dan ook automatisch, omdat ze nu wat goedkoper worden, uh, dat er meer komen in Nederland? Ja, dat is onze stellige overtuiging. Je, je ziet dat uh, vanuit gemeenten, provincies, regio's er echt heel veel belangstelling is... om uh, die publieke laadpunten, want daar hebben we het dan over, hè, om die, om die uh, te plaatsen. Uh, nou, ik gaf al aan in Brabant, uh, daar is men daar heel actief mee. En daar wordt vanmiddag dan ook de eerste in Tilburg uh, geplaatst. Ja, en dan helpt het natuurlijk toch als je die prijs van die laadpalen... Uh, een stukje omlaag kunt brengen, een voorstuk stuk zelfs. Meer dan gehalveerd. Want dan rekent het sneller rond. En dan is ook in aanbestedingsprocessen uh, dat toch sneller voor elkaar te boksen... dan bij die, uh, die oude laadpalen, ja. met die hogere prijzen. En u zei het al, hij is uh, veel compacter dan die, uh, die vorige. Uh, dus hij past ook mooier in het straatbeeld misschien. Ja, dat zegt u goed. Hij is uh, een stuk smaller. Um, en dat betekent ook dat hij uh, ja, domweg minder opvalt. En dat uh, past dus beter in het straatbeeld. Dat, uh, dat klopt. Zit er ook een haakje aan voor het uh, enorme verlengsnoer dat je moet... Uh... <lacht> Geen, <grijptie> natuurlijk. <lacht> Publiek laadpunt. Uh, er kunnen twee uh, elektrische auto's oogers aan, uh, aan laden. Kijk eens aan. Uh, dat was bij de oude ook al zo. Dus uh, nou, twee tegelijk, dat, uh, dat scheelt weer. Vanmiddag om één uur in Tilburg wordt uh, de allereerste van die nieuwe serie... dus uh, uh, ja, officieel onthuld. Martijn Boelhouwer, dank dat u even aan de telefoon kwam. Hij is van Netbeheer Nederland. kro en de ochtend You of the murder committed and yeah. the name of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 In uh, muziekliefhebbers kringen een lijstje rond met allemaal platen waar een koebel in voorkomt. En uh, ik hoor hem hier ook weer. In excess uit 1984, die Original Sin. Marcel Dekker is vandaag op Kasteel De Haar in Utrecht... vanwege de tentoonstelling Personeel op het Kasteel, die daar vandaag wordt geopend. En samen met het hoofd van de huishouding loopt hij door de personeelsvertrekken. Marcel, waar zijn jullie? Ja, we staan weer buiten, want uh, de muren van de Haar zijn heel dik. En uh, om daar live deze uitzending vandaan te laten komen, dat is uh, onmogelijk gebleken. Maar we hebben wel het kasteel even kunnen zien. We zijn even naar de meest favoriete plek van uh, Geetje van Rooyen gegaan. Al kan je dat niet zeggen, Geetje, want je vindt heel veel plekken leuk. Maar die ontvangsthal, dat heeft toch wel een speciale herinnering. Die ontvangsthal, die is zo spectaculair... Als de gasten daar binnenkwamen en je, je, je ziet die hal, dat is zo'n binnenkomst. Het is ook zo'n warm tegelijk. Heel hoog. Heel hoog. Veel en brandgeschilderd glas. Veel brand en ook echt heel gezellig gemaakt voor de septembermaand. Veel met bloemen, uh, met het meubilair staat heel anders. Dus als die gasten daar binnenkomen. en de baron en de barones stonden meestal in de hal. En die verwelkomden de gasten. En wij stonden dan wel eens boven op de balustrade om te kijken wie er binnenkwam. Ja. Dus Herkennen je dan mensen? Vaak wel, ja. En Want vaak... er zijn nogal wat mensen over de vloer geweest... die reputatie en bekendheid hadden. Ja, best wel. En er zijn heel veel mensen, bekende mensen over de vloer geweest... dat je dacht van, oké, okay, dan gaan we even kijken. We hebben ook nog wel eens Freddy Heineken gehad. Uh, Ventingen van Flissingen. Uh, Prins Bernhard. Uh, eigenlijk ook van hier, zeg, van Nederland. Maar ook buitenlandse. Michael van Kent. Uh, Michael Caine. Uh, Hoe sta je er dan nog? bij met rode koontjes op de wangen... Nee, eigenlijk valt, het, eigenlijk valt het best wel mee. Want weet je, het zijn ook gewone mensen. En uh, ja, als je aardig voor ze bent, dan zijn ze meestal ook wel aardig voor jou. Dus ja. nee, ik heb dat niet zo ervaren als dat echt... Natuurlijk, uh, je, je hebt iets afstand. Je, gaat niet, uh, je springt niet bij iemand op de nek, maar nee. ik... Uh, toen begon je nog, hè? Toen maakte je ook nog een fout, geloof ik, met het openen van de deur. Hoe zat dat? Toen ik hier pas begon. Ja, toen, ja ik was gewend thuis dat een man de deur voor de vrouw openhoudt. Dus ja. ik, ik was hier aan het werk En Ik stond, kwam gelijk met een gast bij de deur... En ik, nou die man die deed heel galant de deur voor me open, dus ik bedankte hem. Dus ik liep gewoon voorop en ik kwam beneden. Er was natuurlijk iemand die achter mij liep en die zei: Jeetje, dus die had dat gemeld bij de, bij de hoogste mensen, natuurlijk. Jeetje heeft de deur open laten houden, dus dan moest ik echt op het matje komen. Ja. En, uh, ja, weet je, ik was dat gewend. Dus uh, het was voor mij geen fout. En nee. eigenlijk is het zo gebleven. Dus dat de mensen gewoon toch wel de deur voor me open deden. Want, uh, ja, die beginnersfouten zijn u vergeven. Want ja. u bent inmiddels hoofd van de huishouding. Uh, en dan heb je 200 ruimtes onder je, zo'n beetje. Die je moet verzorgen. Wat een godsonmogelijke klus moet dat zijn. Het is het ook. Het is, het is echt een vreselijke klus. Maar omdat je zoveel liefde voor dat gebouw hebt is dat gewoon te doen. En je hebt zo'n leuke groep met vrouwen om je heen. En mensen die je willen helpen. Dus dat, je bent een eenheid. En dan ga je gewoon voor, voor het schoonmaken. En ook het echt mooi maken. Ik ben niet vaneraan. streng, heel streng. Ik Moet ben... je toch wel een beetje zijn? Soms ben ik een beetje streng. Ze ja, moeten... Gaat u met de vinger, met zo'n wit handschoentje met de vinger over de meubels? Nee, ik kom, nee. Ik, ik, door de ervaring kom ik gewoon in een, in een zaal of in een, een kamer. En ik, door te kijken zie ik al wat er mis is. Ja. Dat is de ervaring. En, uh, nee, weet je, als jij wat laat vallen... Wij hadden zo'n groep, als je wat valt, dan neemt de ander het op. Weet je, het is eigenlijk met elkaar was je zo sterk... dat je dat gewoon kan doen. Anders ja. gaat het niet... Nou, een mooie herinnering aan de tijd die, sinds het overlijden van Thierry van Zuilen van Nijenveld van De Haar, prachtige namen, in 2011 eigenlijk een beetje stil is komen te staan. Geen septemberfeesten meer, in ieder geval voorlopig niet. Wat doe je dan nog als hoofd van de huishouding? Dat gaan we straks eens eventjes met Geetje bespreken. De Ochtend. Stand.nl we praten de hele ochtend aan de hand van deze stelling. De positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Heeft alles te maken dus met die NSA-berichten. Uh, AIVD en MIVD hebben voor de Amerikanen 1,8 miljoen telefoon- en e-mailgegevens onderschept... die uit Nederland kwamen. Plasterk zei eerder, ik weet van niks. Dat is niet uh, aan ons, dat is van de Amerikanen. En nu blijkt dat we het toch gewoon zelf hebben gedaan. Ik praat erover door met uh, politicoloog Mijnit Venema. Goedemorgen, meneer Venema. Goedemorgen. De positie van minister Plasterk is onhoudbaar, dat is onze stelling. Zegt u eens of oneens? Nou, uh, uh, nee, ik ben het uh, daarmee oneens... omdat mijn standpunt is dat de positie van Plasterk pas onhoudbaar is... als de Partij van de Arbeid en de VVD vinden dat die onhoudbaar is. En dat vinden ze nog niet. Maar dat zou wel eens op korte termijn kunnen komen... dat ze dat wel vinden. Ja, maar als zij dat vinden, dan vindt u het ook ineens. U, u hebt nu toch ook wel oh, uw eigen mening? Of, of ik dat vind. Ja. Um, uh, nou, nou, ik vind dat... Ik, ja, ik zou hem nog wel eens willen horen... maar ik, hij heeft volgens mij gewoon gelogen. En, um, en dat heeft... Er zijn twee... Oorzaak, kunnen er oorzaken van zijn... of hij wist het en heeft gelogen... Uh, dan is dat reden tot aftreden. Of hij wist het niet... en hij uh, heeft om die reden gelogen. En dat is ook eigenlijk geen, uh, geen beste bewijs... van goed gedrag voor de minister. Want dat dan zou het betekenen heeft. dat hij zijn ambtenaren niet onder controle heeft. Nou, dat heeft hij zeker niet. Maar dit gaat wel heel ver. Ja, maar... Uh, uh, het punt is nu toch nog wel even, want, toen hij, want het gaat allemaal over die uitzending bij Nieuwsuur... Hè, waar hij die ja. eh, toch heel hard zei van, nou nee, dat is, dat is niet iets van ons. Dat is van de Amerikanen, die 1,8 miljoen. Toverde zelfs nog een, een, een brief uit zijn binnenzak. Um, ja, de vraag is nu, wist hij het op dat moment echt niet of, of zat hij daar uh, te liegen? Ik denk dat hij het echt niet wist. En waarom denkt u dat? Omdat die, omdat die minister, uh, deze plastic is een hele zwakke minister... Uh, die, uh, die van buiten komt, die eigenlijk helemaal niks weet van geheime diensten... en ook überhaupt van het ministerie weinig weet. Ik heb, ook, ik heb het dossier uh, Provinciale Herindeling goed gevolgd. Mm -hmm. Daarin geeft er ook soms blijk van een ongehoorde ongeïnformeerdheid. Onge onge dus het is inderdaad een hele zwakke minister. Ja. Uh, maar zwa met bovendien met een hele uh, zwakke portefeuille. Ja, en, en, maar, en minister Hennis dan? Want die, die, die wist het dus kennelijk wel. Die gaat over de... Oh. Hallo? Ja, mijn dochter komt binnen. Oh, nee, maar niet kwalijk. Ik dacht, er gebeurt iets vreselijks. Nee, um, nee, nee. Uh, minister Hennis wist het wel. Die gaat over de MiVd. En die, die zegt zelfs dat ze, uh, dat ze plasterk gewaarschuwd heeft hiervoor. Ja. Dus als ja, hij ja, het van zijn ambtenaren al niet wist, dan wist hij het van Hennis misschien. Nou, maar, maar Hennis heeft niet gezegd wanneer ze hem gewaarschuwd heeft. Nee, daar hebt u gelijk in. Dus uh, ik, ik neem niet aan dat als hij het geweten had, dat hij dan zou ontkennen. En ik denk dat. Uh, kijk, die, die uh, zaak die kwam opeens in het nieuws over die enorme hoeveelheid uh, telefoontjes. die uh, uh, uh, leeg, le le die, die opgehaald waren. En uh, uh, er is steeds een verwarring geweest over hoe erg dat nu was. Hè? Kijk. Plastek heeft gezegd, ja... maar dit is alleen maar om te weten te komen... hoe de netwerken liggen van... Uh, uh, van, van mensen die elkaar bellen. En dat gaat er dan om... om uit te vinden... Uh, welke mensen regelmatig... Uh, uh, mensen bellen... die radicaal... Ja. islamitische opvattingen hebben. Ja. En, en als je... en, en voor Plastek begint dan pas het onderzoek. Dat is eigenlijk zijn standpunt. Ja. En, um, en, en de wat radicalere anti-inlichtingendiensten uh, mensen zeggen... ja, maar dat is ook een schande dat die mensen alle telefoonnetwerken telefoon, uh, uh, hebben. Nou, ze hebben wel wat reacties natuurlijk op onze uh, stelling. Meneer ja. Venema. En Jan Maarten Slachter, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... die twitterde... Uh, Plasterk heeft een formele ontsnappingsroute. Verkeerd inlichten van nieuwzuur... is niet hetzelfde als het verkeerd inlichten van het parlement. Nou, dat ook natuurlijk. dat ook. Maar, nogmaals... maar zou hij er op die manier onderuit kunnen komen, denkt u? Nou, hij kan er sowieso onderuit komen... als de VVD en de Partij van de Arbeid... vinden dat hij er onderuit mag komen. Ja, maar dan moet hij toch een verdomd goed verhaal hebben. En, en nou, kan hij dat... Beetje, hij, hij zegt gewoon dat ze hem verkeerd begrepen hebben. En, uh, en dat hij bedoelde... Hij, hij, hij zal zeggen... hij bedoelde... Er is geen onderzoek gedaan in de klassieke zin van het inlichtingenwerk... Um, zonder zijn toestemming. En daarmee komt hij weg, denkt u? Dat hangt van de Partij van de Arbeid ja. en de VVD af. Dat heb ik nu vier keer gezegd. Ja, maar ik vragen ook naar uw eigen mening, meneer Venema... in plaats van de mening van de partijen. Oh ja, nee, Daarom maar hadden we u uitgenodigd. Ik, nee, ik, ik, ben, uh, ik ben oud hoogleraar en ik ben een romanschrijver, maar ik ben, ik ben geen uh, politicus. Een politicoloog, toch? Ja, maar, dat, maar een, ik, ik leg uit hoe de hazen lopen, maar ik loop zelf niet mee. Nee. Wat, wat denkt u? U, u bent politi politicoloog, dus u volgt natuurlijk die politiek op de voet. Denkt u dat uh, VVD en PvdA uh, Plasterk uh, de hand boven het hoofd gaan houden? Ja, dat denk ik, ja. Toch wel? Nu wel nog, ja. Want er zijn ook signalen. Ik zag Paul Jansen, de, de euh, politiek journalist van de Telegraaf... en commentator ook. En, en die had het al wat minder vertrouwen. Die zegt die VVD is euh, zo langzamerhand een beetje klaar met de PvdA. Uh, ja, dat kan wel zijn. Uh, maar dat zou betekenen... Kijk, als de Partij van de Arbeid zegt... als je het plastic laat vallen... dan laten wij het kabinet vallen... dan ligt er weer een andere situatie. Ja, ja. En die weken is al geofferd. Precies, Begrijp je? Maar en... dat was een staatssecretaris en die had al een aantal flaters achter elkaar. Ja. En die was, uh, had zich door Jos van Rij laten betalen. Ja. Op, op maar een die, die, die wist, kijk, eigenlijk ging het over dezelfde zaak, want die wist ook niet wat er onder hem allemaal gebeurde. Oh, absoluut, nee, maar daar heeft u gelijk in. Alleen Wekers was al verzwakt door een aantal andere zaken. Nee. En was bovendien staatssecretaris. Ja, maar wat u betreft zou Plastek wel weg mogen, want ik vond het sowieso geen goede minister. Nee, ik vind het een hele slechte minister. Dus wat mij betreft had hij al lang weggemogen. Had ze hem nooit aan moeten nemen. Dank u wel dat u even met ons meesprak over deze kwestie. Politicoloog Meindert Venema, En uh, fictieschrijver is die ook nog trouwens. Ja. Uh, de positie. Dank, dank u wel, meneer nou, Venema. De positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Dat is dus onze stelling vandaag. Nog wat reacties die via onze site zijn binnengekomen. Jan Hens-Trop vraagt zich af... Uh, zou Plasterk bij het aftreden dan de eerste bewindspersoon zijn... die door onthullingen van Snowden ten val gaat komen? Harry Merten schrijft vindt het een aardig man en een gemiddeld minister. Maar na de verkeerde informatie over het aftappen... rest hem nog maar één ding aftreden. Terwijl iemand anders zegt... van Halderen, van laten we nu eerst de reactie van Plasterk... Eens afwachten en niet op de zaken vooruitlopen. Als die heeft gelogen, ja, dan moet die weg. Gisteren wereld zegt nog... totaal oneens. Er wordt wel erg veel gemekkerd... om eigenlijk niks. Maar het gaat om... een klein communicatiefoutje. En dat is echt niet bedoeld... om iets onder de pet te houden. Men hoopt op een groter schandaal. Maar het is puur en enkel onhandigheid geweest. Kijk, dat is mooi. Dat is stand.nl... in optima forma voor- en tegenstanders... ontmoeten elkaar in dit onderdeel van de ochtend. U kunt blijven reageren ja, op die stelling. Ik ben ontroerd. Wat, wat is die Venema nou voor of tegen? Wat zetten we, wat zetten we voor hem neer? Dat wat? hangt af van de, van de partijenbeslissing. Oh, ja. De ja, de dat BVD heeft hij het vier keer gezegd. De positie van minister Plasterk is onhoudbaar. 640 mensen gestemd op de site. 66% eens, 34% is het oneens. U kunt blijven reageren via 0800-1101. www.stand.nl is de website. U kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu met Dorot Meegens. Medewerkers van de Belastingtelefoon beantwoorden vragen vaker verkeerd dan goed... stelt de Consumentenbond op basis van een onderzoekje bij tien medewerkers van de Belastingtelefoon. Elke medewerker kreeg zeven vragen voorgelegd die opliepen in moeilijkheidsgraad. Tweederde van de vragen werd verkeerd of onvolledig beantwoord. Mensen die nu twijfelen aan een antwoord zouden de vraag nogmaals moeten stellen... maar dan schriftelijk aan een belastinginspecteur, adviseert de Consumentenbond. Het aantal geboorten is vorig jaar met 5000 afgenomen naar 171.000, blijkt uit CBS-onderzoek naar de bevolkingsontwikkeling. Vrouwen beginnen later aan kinderen en volgens het CBS leidt uitstel vaak tot afstel. En ook het aantal huwelijken daalde met 6.000 naar 64.000 en dat is het laagste aantal sinds 1944. En die dalende trend is al drie jaar aan de gang en volgens het CBS komt dat door de economische situatie. En in de Zuid-Afrikaanse Goudmijn, waar gisteren brand uitbrak... zijn de lichamen van acht vermiste mijnwerkers gevonden... en naar één mijnwerker wordt nog gezocht. De brand in die mijn bij Johannesburg is vermoedelijk ontstaan... door kortsluiting na een aardbeving 130 kompels... seconden op tijd naar boven komen. Dat zijn de hoofdpunten. Aan mijn bevenkeersinformatie nog, Kees Kwaks. Op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag staat tussen Knoopendunet... en Kanaleiland 2 twee kilometer. Dat is een ongeluk. Bij Kanaleiland is nu de rechte rijstrook dicht. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam is bij de de dicht... en twee rijstroken op de parallelbaan. Dat heeft allemaal te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. De Rijkswaterstaat denkt dat het allemaal duurt tot een uur of 11. En er staat file op de A15 Nijmegen-Gorken bij Knoopend-Valburg. En op de N210 schoonover richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 3 kilometer. De ochtend. Het lijkt erop, en ik benadruk, het lijkt erop... dat de Rolling Stones naar Pinkpop komen. Straks Mr. Pinkpop, Jan Smeets. En we praten in het mediaforum onder meer over de klopjacht van programma's. Ik noem een nieuwsuur en een pauw en witte man op journalisten Rena Netjes. Onze forumgasten Tjeu en Hadassah de Boer laten daar hun licht over schijnen. Deze Dat was de zanger van Voiced, deze Tjeerd Bomhoff. Ging later solo verder onder de naam Dazzled Kid. Embrace. Dat zullen de spannende uren zijn voor Jan Smeets, directeur van Pinkpop. De kans is namelijk groot dat de Rolling Stones naar het festival komen. En binnen een paar uur hoopt hij de bevestiging te horen. Meneer Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. We zullen het maar kort houden. Of hoeveel nummers heeft u doorgegeven dat we niet uh, nou, de telefoonlijn bezet houden? Nou, ik denk dat ik niet gebeld word. Maar er wordt maar één man gebeld in dit land. Dat is Leon Ramakers, de, de godvader van uh, de popconcerten van Nederland. Mojo. Mojo in dit geval, ja. Maar Leon Raammakers... In privé, toch wel. En die gaat mij dan verblijden of niet verblijden. Dat kan ook, hè. Want uh, het kan net zo goed een uh, nee worden. Of de hele tournee wordt opgeschoven en dan vallen wij er buiten. En dat is niet ondenkbaar. Ja, ja, ja. Maar ik begreep dat op zich de onderhandelingen rond zijn. De wil is er. Ja, alleen ja. de grote Mick Jagger zelf moet nog even ja zeggen. Ja, wow. dat, dat zal toch wel samen met de, de totale groep zijn. Uh, ik heb begrepen dat men inmiddels met de repetities gestart zijn. Want 21 februari is het eerste concert in Abu Dhabi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mm -hmm. En uh, dan gaan ze drie dagen naar Tokio en dan komt Australië en Nieuw-Zeeland aan de beurt. En, uh, maar voor die tijd moeten wij natuurlijk allemaal weten. Niet alleen wij, maar nog meer mensen in Europa uh, moeten van hem en, uh, horen dat ze komen. Ja, want hoe kunt u ze hier naartoe krijgen? Wat heeft u ze dan te bieden? Nou, wat wij eens te bieden hebben is een beetje het verhaal wat lijkt op hoe Springsteen bij de 40e editie. Het is een beetje zo het verhaal dat hele grote daden aarde niet meer op popfestivals staan en Ze doen liever zelf optreden in die grote, gigantische uh, voetbalstadions die de hele wereld nu uh, staan te pronken. Hè? Duitsland, Nederland, af uh, overal. En eh, op de een of andere dag staat toch Broe Springsen op het Glastonbury Festival in Engeland. En dan schiet iedereen plotseling wakker: zo, wat is dat nou? Dus dan wordt het onmiddellijk natuurlijk op, het, op hoog niveau. Eh, zeker moet ik het daarbij zeggen: het Old Boys Network van, van Lioramakers wordt er dus gesproken van. En what's next? Uh, en nou, toen werd aan uh, Broe Springs geadviseerd: de next man moet dan Pinkpop zijn. Nou, uh, heeft hij heeft zich laten informeren wat dat was. En hij heeft op een gegeven moment ja gezegd. dan waren wij natuurlijk bij de Vigantische Pinkpop. Zo'n jubileum, ja, daar, daar kun je ja. alleen maar van dromen. Maar Bruce, Bruce kreeg toen wel helemaal de vrije hand, hè? Die mocht gewoon eigenlijk de hele avond vullen. Waar normaal gesproken een, een act op Pinkpop een uurtje speelt, zeg maar. Ja. Gaat dat met de Stones ook gebeuren in Ja, dat gaat met de Stones precies hetzelfde gebeuren, ja. ja. En wat ja. nou, als ze nou niet komen? Uh, dan hebben we al lang een alternatief, wat ook spectaculair is. Vertel stel. Nee, dat kunnen we niet vertellen. Ah, kom op. <laughs> nee, van dat soort dingen, daar zijn wij heel erg voorzichtig bij. Want ook die kan op een gegeven moment uh, misschien teleurgesteld zijn als uh, de stones niet zouden komen. Dan kan je natuurlijk bij zo'n management denken van, ja, de importantie is dan ja, niet ja. zo aanwezig kunnen wij enzovoort De en Die zijn zo, zo eenvoudig om weg te blijven. Ergens, dat wil je nu weten. Ja. Nou, nou is er, meneer Smeets, een mooi verhaal uit de Pinkpop Historie uh, 1979. Ja. Uh, Pieter Torsch trad op en, en de gerucht ging de hele dag dat Mick Jagger dan... want die had toen een hitje natuurlijk met Pieter Torsch, Don't Look Back... dat hij ook op het podium zou verschijnen, is niet gebeurd. Hij was er wel, geloof ik. Ja, ja. Hebt u niet compromitterende foto's van toen? Van hem. En kunt u dat niet in de strijd gooien? Oh, dat is al gebeurd hoor. <laughs> en, uh, hij, hij, heeft, hij heeft meegedaan in de documentaire over mij uh, die 16 december is uitgezonden 40 jaar. En uh, daarin uh, zegt hij zich niet niks te kunnen herinneren. Maar ik heb er nu wel opgemaakt dat ik toch met het boek van Pinkpop... zijn kledingkamer zal binnenstruinen en zeggen van... What the fuck, kijk eens hier. <laughs> Zoveel foto's zijn er gemaakt van ons tweeën. Ik kan het er niet missen, hier. Ik moet er onthouden dat je op Pinkster maandag... in het jaar 1979 ooit in een vliegtuig bent gestapt met de manager... de piloot natuurlijk, anders kan je niet vliegen. Ja. En dan kom je dan toch maar eventjes naar geleen. En dan... de ja, het verhaal is dat hij in de tv-kamer zag En toen uh, zei hij, dacht van, oei, dat heb ik niet afgesproken. Hè? En dan is gaan voetballen met Passada ja. in IJssel. Ja. Daar prachtig. Prachtig. Ja, mooi verhaal. Nee, mooi is ook dat op dinsdagmorgen in Maastricht. Mensen die dan uh, uh, in Maastricht lopen... en die lopen in de buurt van het uh, oude Hotel Derlon... en denken, goh, die jongen die daar zit op het ras zit... wat lijkt die <laughs> veel mee te zeggen. Wellicht gaan we het in juni weer meemaken. Het zou mooi zijn, hè? 7 tot en met 9 juni is Pinkpop. En heel misschien dus met de Stoon. Jan Smeets, heel veel succes met het wachten. De spanning is bijna niet te verdragen. En we horen snel of het doorgaat of niet. Dank u wel. Ja, dank u voor de belangstelling. De Ochtend. Mediaforum. Vandaag met Hazas, de Boer, is programma programmamaker. Hartelijk welkom. En Tjeu een eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Um, eerst maar eens even over Ronald Plasterk... en de 1,8 miljoen telefoongegevens optredens. In de media breken hem nu op, schrijft het algemeen Dagblad vandaag. In oktober wijden de minister zich nog enthousiast... aan een mediatour over de veiligheidsdiensten... en nu blijkt dat dat niet helemaal goed uitpakt. Um, Tjeu, wordt Plasterk nu bestraft voor zijn openheid... Nou, dat denk ik niet meteen. Toen ik die optredens toen hoorde... bekroop mij een ongemakkelijk gevoel alsof hij met een handrem erop uh, sprak. Uh, ik had ook moeite eigenlijk om, te, om me te concentreren op wat hij nou zei... want je moest zo goed luisteren. Het was vaag en je wist niet precies... waarom is dat nou moeilijk te begrijpen? Omdat hij niet uh, alles kan zeggen of omdat hij het zelf niet wil... Uh, of dat zelf niet weet, bedoel ik. Uh, dus dat nou, groept mij toen een ongemakkelijk gevoel. En want die fragmenten zijn wel voortdurend herhaald... ook gisteravond, en met de kennis van nu... hoe kijk je daar dan hij daar nou te liegen, wat jou betreft? Of, of wist hij het gewoon echt niet? Hij sprak in ieder geval voor zijn beurt. Hij wist, hij wist in ieder geval onvoldoende om de dingen te zeggen. Hij, hij zet ons op het verkeerde been. En je proeft ook irritatie. En mij viel gisteren op dat die uh, Paul Jansen van de Telegraaf... die had het zelfs over raadskallen. Uh, er was nogal... Uh, ja, dat is toch de beeldvorming die nu om uh, Plasterik begint te kleven. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk buitengewoon schadelijk voor hem als minister. Adassa? Nou, ik weet dat toen drie maanden geleden was ik volgens mij ook hier op, in het forum te gast. Toen ging het hier over en toen zei... Heb ik nog gezegd? Dat, dat hij zo vaak zo... was? Nou, nee, dat, was, dat was weer later. Toen ging het over die talkshow gasten. komen we ja. waarschijnlijk zo ook nog op terug. Maar uh, nee, dat, ik vond dat hij, dat hij zijn verhaal zo vaag was. En dat het ook een beetje was alsof hij het niet wist waar hij het over had. En alsof hij, alsof hij als een banghert in de koplampen keek. Mm -hmm. Toen hij het daarover had. Dus uh, in die zin denk ik gewoon dat hij, dat hij niet goed op de hoogte was. Wat, hangt... ik heel, wat ik heel erg, toen ook al heel, ja, ja. heel erg maar, vond natuurlijk. Dat hangt rondom plastic natuurlijk ook wel. Want hij, hij komt graag in de media. Zit vaker ja. aan tafel hè, bij, de, bij, de, bij de talkshows. Uh, ja, nou ja dat, dat maakt hem voor sommige mensen heel populair. Want ik geloof dat hij bij de vier populairste ministers uh, hoort. Maar voor sommige mensen ook enigszins bespottelijk. En zie je nu dat, je, dat er een soort venijn intreedt. Wat gisteren rond Fase, toen hij zijn item afsloot. Uh, toen, toen eindigde hij ook met ja, anders dan anders... wilde hij vandaag niet heel graag voor de camera's reageren. Maar ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, en dan meteen... Zo, of ja, fase rond vrezen, sorry. Ja. Ja. Dus, uh, uh, ja, dat, dat krijg je natuurlijk ook. Dat mensen het ook wel een beetje, een beetje lekker vinden... Dat hij, dat hij daarvoor bestraft wordt. Ja, maar dat proef je al langer, denk ik. Hè? Ja. Uh, Plasterik staat bekend als een ijdele man. We zien hem met zijn hoed. Toen kwam hij van vakantie terug met die Maart. baard. baard ja. Ja, uh, en dat... Dat wekt, nou, Ik denk dat dat een belangrijke verklaring is voor het vernein... wat jij terecht proeft en wat ik ook in mijn omgeving proef. Hij heeft natuurlijk zelf ook een beetje aan de kant van de media gezeten. een commentator bij Buithof en uh, columns geschreven ook wel... voor de Volkskrant, dacht ik. Uh, ja, dus hij weet dat, ook wel hoe het werkt. En, en dat stelt mij wel een beetje bedroefd eigenlijk. Want het was natuurlijk een buitengewoon succesvol wetenschapper. Ook als columnist was hij heel erg succesvol. Ja. En als minister is het eigen, heeft hij eigenlijk nooit geboten. In zijn vorige functie stond hij bekend hè, als de minister van feesten en partijen. En hij is een werkloze uh, nu, geloof ik. Omdat hij zijn portefeuille zo zo uitgekleed, uitgekleed is. Ja. Ja, ja. Ja. Nu, nu moet hij dan die herindeling van de provincies leiden. En dat is eigenlijk al bij voorbaat de verloren strijd. Dus, uh, dat in eerste instantie ooit was het natuurlijk wel verfrissend... dat er iemand van buiten... He, een wetenschapper ja. minister ging worden. Ja, ja, en die lijkt dan nu toch in het Haagse moerassen weg te zinken. Dat, dat is ook een beetje jammer. Ja. Goed. Uh, ze zat verstopt in een hotelkamer. Ze is meegesleurd in een auto. En dan hebben we het over journalisten Rena Netjes. En dat was hier in Nederland. Ja. Uh, laten we zeggen dat ze nou heel zacht uitgedrukt enthousiast werd ontvangen. Door meer door de redacties van Pauw Witteman en van Nieuwsuur. En die voerden een serieuze strijd om haar als gast te hebben. Rena Netjes is de gast en vertelt wat haar is overkomen. Het is dinsdag 4 februari. Welkom bij Pauw en Witteman. Een ander verhaal is dat van de journaliste die vandaag uit Egypte is weggegaan, René Netjes. Rond het middaguur kwam zij op Schiphol aan. Vlak voor deze uitzending sprak ik met haar en ik vroeg haar hoe zij de afgelopen 24 uur heeft beleefd. Maar op zo'n dag als vandaag behoor je eigenlijk gewoon eerst de vraag: hoe gaat het met je? Het gaat goed, dank u wel. Maar nou, de gestrijd is er dus losgeborst. En hoe goed het ging, dat valt wel te bezien, denk ik. In het parool stond echt een soort tijdlijn... van wat er met haar, wat haar is overkomen sinds ze op Schiphol aankwam. Ik las het echt met plaatsvervangende schaamte. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Ja, Ja, echt zo onfatsoenlijk als je bedenkt dat iemand is weggevlucht uh, uit Egypte... en dat je zo'n zo belang hecht om als eerste een gast te hebben. kijk, Ik snap dat je daar heel trots op bent... als je iemand als eerste in je talk zou weten krijgen. Maar uh, ja, hoe dit is gegaan, dat, dat, dat, dat kan echt niet. Dat vind ja. ik echt uh, heel gênant, ja. Uh, het woordje dan, lag mij ook uh, voor in de mond. Uh, ze, ze is min of meer ontvoerd door. Uh, ze is op de vlucht voor de Egyptische, ja. de Egyptische geheime dienst. En vervolgens Schiphol valt ze in handen van de geheime dienst van Paul en Witteman. En die ontvoeren haar naar een naar hotelkamer. Een hotelkamer ja. En een moeder Jan Eikelenboom en, en andere journalisten en dan proberen. ze het nog dat, met uh, aangifte van de ontvoering? Zelfs niet ja, eens ja, zo giftig. Ja. Uh, ze is ook min of meer ontvoerd. He. Ze moest dus op zoek naar een telefoon om. Om te kunnen melden dat ze in een hotel is ondergebracht ja. door Paul en Witteman. Nou ja het, ja, het is ook wel een beetje grappig. Maar is het überhaupt terecht als een programma een gast claimt? Uh, nou ja, uh, in dit geval niet, lijkt me. Hè. Uh, daar worden natuurlijk vaak afspraken over gemaakt. En uh, nee, dat is, dat is, lijkt me voor de gast is het heel vervelend. En ik kijk nu, als je kijkt door, het, door de ogen van de gast en van het perspectief van de gast, is het altijd onaangenaam. Ja. En het is ook onaangenaam omdat je wordt geclaimd. En als je bijvoorbeeld af en tevoren, als je weet dat er een boek uitkomt, hè, als schrijver. Of, en dan, uh, dan word je geclaimd. maar dan op het laatst word je afgezegd en dan heb je helemaal niks meer. Het is, het is een rare cultuur. En ik begrijp wel dat die ontstaat. Iedereen wil, wil exclusief zijn. Maar als we nou ook gaan, gaan strijden met, met nieuwsrubrieken, ik vind eigenlijk, dat vind ik ook een beetje typisch. Stel je nou dat voor, is dat het volgens mij al lang alle, aan de gang, toch? Ja, precies. Maar de nieuws, dat het nieuws dan in de talkshows moet verschijnen. Ja, ik snap wel dat je daar nieuws wil maken. Maar zo'n gast, als die niet meer een nieuwsuur. Kan verschijnen, dat vind ik toch ook. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk toch ook ik, een rare bijsmaak. Nee. Ja, het was het grappige, Die dag dat het speelde. we Zat Jan Ekelboom hier even bij ons aan tafel ja, om, om hoort, haar te duiden. Ja, hij hoor, ja. had natuurlijk heel veel contact met haar ook gehad. En die zei, ik ga nu naar Schiphol om haar op te halen. Ja. Dus ik dacht nog, nou ja, Ja, wat, dan toch, dacht wat dacht ik aardig dat het. Maar dacht die ook. ging daar natuurlijk <laughs> wel met een missie heen om haar binnen te sleuren. voor, dacht voor, uh, dacht voor waarschijnlijk, waarschijnlijk zelf ook nog. Want hij had wij niet verwacht dat er nog veel meer journalisten haar kwamen ophalen. En dat was op de radio. Dus iedereen kon er naartoe. Ik wilde ook nog gaan. Dat ook nog, ja. Ja, <laughs> maar er, er werd dus ook echt druk op haar gezet vanuit nieuws. Van ja, hallo, je ja. werkt eigenlijk voor ons. Dus het is wel, daar zit ook wel wat in misschien. Ja, daar zit wat in. Ja. Maar het is, gewoon heel, het is gewoon heel onsmakelijk om nu in zo'n situatie het druk of iemand voor, uit te oefenen. Het totaal voorbij aan, aan een doosbange vrouw die, die, ja. die, die ontsnapt is uit... Ja. Een, aan de geheime dienst van Egypte. En die helemaal op. Ja, nog stijf van de zenuwen op Schiphol. Ja, en, en dat, uh, land. En, en dat aangifte doen, dacht ik, dat is ook echt niet in het, in het uh, belang van de Rena Netjes. Of René Netjes, zoals ze net werd genoemd. <laughs> maar dat is dan gewoon in het belang van nieuwsuur. en in het vervolg van de, de gastenclaimcultuur. Ja. En uh, wat daar dan uitkomt. Dat, is, uh, ja, dat, dat, dat gevoel had ik er ook bij. Hoe werkt dat eigenlijk bij kranten, Tje? Nou, dan kom je natuurlijk wel hetzelfde tegen bepaalde captains of industrie. Voor mijn kant is dat dan van belang, heet, voor het Financieel Dagblad. Maar ook eh, dan zitten we soms achter dezelfde mensen aan. Dan willen we graag een groot interview met, eh, met de topman van Philips of van AXO. Uh, en je ziet het ook wel met reconstructies. Hè? Alle grote schandalen die we afgelopen tijd... soms in de financiële wereld hebben gehad... en die proberen je achteraf te reconstrueren... dan kom je toch collega's van andere kanten tegen. Maar het is toch eigenlijk idioot dat wij hier inderdaad... een maand geleden nog hebben gesproken... over hoeveel dezelfde mensen de hele tijd... maar bij al die talkshows optreden. En dan wordt er ook nog aan ze getrokken. Het zou toch wel eigenlijk uh, ja, een kans zijn... om nu eens een andere kring mensen aan te boren... zodat je dat veel minder hebt. Want... Uh, ja, je zit toch heel vaak naar hetzelfde te kijken. Ik bedoel, uh, het zal de komende maand uh, niet anders worden. Nee, maar dat de op, Olympische spelen moeten nog... inderdaad ook doorzept van twee naar één om nog een keer het verhaal van Rena Netjes te zien. Ja, precies. Ja, ja dat, dat gebeurt ook. Dan. Een uh, nieuwe kennistest op TV gisteravond. Het nationale e-test van BNN gepresenteerd door Paul de Leeuw. Welk recht is geen broodje aap? Is dat a. Een broodje aap. Wat wordt er verstaan onder blote billetjes in het gras? B. Penis van een ezel. Hoe groeien spruitjes eigenlijk? C. Vleermuiseieren. eieren. Wie gaf haar de naam aan Bloody Mary? Of D. Is dat lava water? Maar wat zijn gluten eigenlijk? Dit is de penis van een ezel, dames en heren. Ik heb hem hier, maar ik zie die Loretta heel gulzig kijken. Dus ik ga hem nog oh. één keer, halen nog. Loretta, dit is hem. De piemel van een ezel. Tjervaar, je hebt gekeken. Wat vond je ervan? Nou, laat ik beginnen met te zeggen... laat ik positief beginnen. <lacht> um, ik vind het een geweldige format. Ik vind het een vondst. Ik vind die IQ-test die erop lijkt... vind ik ook hartstikke ja. leuk met die vijf vakken. Er zit een gelaagdheid in. Je kunt als kijker meespelen. Dus ik vind het een geweldige format. Maar? Uh, ik heb grote moeite met Paul de Leeuw. En zijn onderbroeken lol. En we zagen, jullie hadden net een paar quotes. Nou ja, dat valt het aardig samen. Uh, daar word ik nou bevangen met plaatsvervangende schaamte... Uh, ja, ik vind, ik, mm. euh, ik vind dat niet leuk, die nee, onderboeken nee, Ik vind het te plat. Adossa? Uh, nou ja, er hebben 1,6 miljoen mensen gekeken. Ja, dat dus in elk geval gekeken. is het weer een groot nou, succes. Mensen zijn die, die testen nog lang niet, uh, lang niet beu. Uh, heb jij voor de tv ook mee nou, ik doen? werd gevraagd hier door het forum of ik wilde kijken. Toen dacht ik, nou, ik heb meestal helemaal geen geduld. Dan kijk ik alleen de, eventueel de antwoorden. Hè. Maar, nu, uh, en ik, maar ik dacht, ik ga meedoen. Ik ga ja, er maar, nu ook je, helemaal... Ik had uh, vijf fouten. Dus oh. ik een acht. Ja. Nou, Zo, je had ik ik heel, heel dus, goed, had je bekende Nederlander was geweest. Ja, dan had, dan had ik je gewonnen. Ik vond dus... ook wel dat sommigen wel heel erg... Maar goed, ja, geval... maar Nu was de winnaar, had 20 goede antwoorden, als ik mm -hmm. het goed ja. Toch? Klopt dus? Ja? Ja. Ja, ja, maar uh, ja, ik vond dus wel dat het wat traag begon. Ik geloof dat het een kwartier duurde, de eerste voorste ronde. Toen moesten we nog beginnen. Maar wat ik, wel, wat ik wel goed aan vond, was dat er een aantal van die uh, vragen in zaten. Die mensen toch heel bewust maken over voedsel. En dan ook weer de misstanden in de voedselindustrie. Maar daar had ik juist die... wat meer van verwacht. Nou, dat, dat, dat had misschien wel iets meer Gemogen, maar ik was al blij. Ik bedoel, als je ook een vraag krijgt: van wat welk zaad is, is geen superfood? A: sperma, B: kinozaad. <lacht> ja, ik bedoel, hè? Dat zat er ook tussen. Um, uh... Het moet voor de jongeren van BNN ook een beetje leuk ja. blijven. Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat nou is wel ja kijk, ik wil nog iets zeggen over die kijkcijfers. 1,6 miljoen is natuurlijk een succes Daar val, maar er valt toch één ding op af te dingen: de IQ-test had 1,7 miljoen kijkers, dus 100.000 minder Minder kijkers dan voor die Q-test. Ik zou verwachten dat die E-test beter scoort. Dus ik denk toch dat er ook wat afhakers geweest zijn door de, door de platheid. Jij, hm? denk, jij denkt dat dat te maken heeft met de presentatie? Okay. Dat denk ik. Maar geval, um, dat enige wat ik dus nog jammer vond... dat wil ik nog even zeggen, dat dan die, die, die kippen... bijvoorbeeld, hé, hoeveel kippen scharrelkippen ja. Ja. zitten er op één vierkante meter? Nou, dan krijg je het goede antwoord. Dat, dan ben ik benieuwd, hoeveel mensen hebben dat verkeerd? Want ze zitten daar in het publiek met stemkastjes. Mensen denken waarschijnlijk dat er misschien maar twee kippen... op een vierkante meter zijn Het er weet. negen dat, te zijn. Ja. Negen, maar dat vond ik nog een klein beetje een gemiste kans. Gebruik die kastjes. En, en, en... Juist om het ontluisterende ja, beeld weer te geven. Mensen weer mensen ja. te dus bij een volgende eten is iets meer educatie er nog in. Een beetje meer Want... educatie, bewustwording, ja. Dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Forum. Hadassah de Boer en Tjeu Faser. and take all the blame For the choices that I made And pay the bill. Bent Rigby was dat en let go. Het gebeurt steeds vaker dat mensen een agressief incassobureau achter zich aankrijgen nadat ze een proefpakket ergens van hebben besteld. Na de eerste bestelling van bijvoorbeeld vitaminepillen of scheermesjes... blijk je aan vervolgzendingen vast te zitten. Nou, er kwam vorig jaar twee keer zoveel meldingen van binnen bij de Consuwijzer. Dat is een website van de Autoriteit Consument en Markt. Saskia Bierling is van die autoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan die leveranciers te werk? Ja, die uh, probeert natuurlijk de consumenten te lokken met een uh, interessante aanbieding. Hè, dat iets gratis is. Uh, en ja, dat is voor mensen toch een uh, reden om ergens ja tegen te zeggen. Zij kunnen op allerlei manieren daarvoor benaderd worden. Dat gebeurt op straat, dat gebeurt op internet, dat gebeurt via Facebook, het gebeurt per telefoon. En het probleem is dat uh, consumenten dan daarna vervolgzendingen krijgen. die vaak echt voor een heel hoog bedrag zijn. Ik bedoel, soms honderden euro's. En uh, dat het heel lastig is om daar weer van af te komen. En dat het inderdaad, zoals u beschrijft, gepaard gaat met agressieve incasso. Maar die vervolgzendingen die worden gewoon automatisch dan bezorgd? Zonder ja. dat je daarom gevraagd hebt. Inderdaad. En, en om wat voor is... producten gaat dat dan? Ja, dat, nou ja, dat gaat wel vaak om dezelfde soort producten. Dus je hebt zeg maar, ingestemd met een eerste gratis proefzending van, ik noem maar iets, vitaminepillen. Maar ja, dan blijkt dat je daarna dus iedere twee maanden zo'n vervolgzending van vitaminepillen krijgt. Maar dat gaat dan echt om bedragen van 200 euro per twee maanden. Dus dat is echt uh, ja, hele forse bedragen. En de wet is daar heel erg duidelijk over. Die beschermt consumenten daartegen... en die zegt dat je pas aan die vervolgzendingen vastzit... als je daar heel uitdrukkelijk zelf mee hebt ingestemd. Dus je moet van tevoren precies weten dat die vervolgzendingen er komen... Ja. wanneer, hoe vaak en ja, wat ze kosten. Maar wordt dat dan helemaal niet vermeld... of zijn dat die kleine lettertjes waar mensen nog steeds ja. te onachtzaam op zijn? Nou ja, dat is inderdaad wel vaak dat het wel ergens vermeld staat... maar dat is dus voor de wet niet voldoende om te maken dat je daar vastzit... Maar ja, op het moment dat zo'n agressief incassobureau bij jou op de stoep staat... dan begin je inderdaad na te denken van... oh, heb ik wel alles goed gelezen? Heb ik misschien toch niet wat kleine lettertjes over het hoofd gezien? En dat maakt dat mensen dan ook geneigd zijn om te betalen. Terwijl, ja, dat hoeft echt niet. Als je er niet zelf nee. uitdrukkelijk om gevraagd hebt. Maar de, als ik u goed begrijp... dan kan zo'n leverancier zich niet verschuilen achter die kleine lettertjes. Dus, dus is wat hij doet wel verboden? Ja, dat is inderdaad uh, de conclusie. Worden er nu dan ook allemaal rechtszaken al gevoerd? Nou ja, dat is meestal niet wat mensen doen. Die A, weten ze dus vaak niet dat het ten onrecht is dat ze dat bedrag zouden moeten betalen. En B, is het toch niet iets waar mensen heel snel voor naar de rechter stappen. Maar er is ook een taak voor de autoriteit, consument en markt. Die kan ook optreden tegen dit soort bedrijven. En dit is ook wel een onderwerp wat wij voor 2014 op onze agenda hebben staan. En dan met name ook de manier waarop die agressieve incasso-praktijken plaatsvinden. Want wat is agressief? Heeft u er een voorbeeld van? Ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Ik weet dat mensen die worden echt een soort gestolkt door die uh, incasso-bureaus. Mensen die worden dagelijks gebeld, uh, mensen op de stoep. Dat, is echt, uh, dat gaat echt heel erg ver. Ja. Goed, de visie is in ieder geval neem ik aan dat consumenten bezwaar maken... en uh, de afschrijvingen van je bank controleren... dat er niet zomaar in één keer geld wordt afgeschreven. Ja, nee, het is heel belangrijk dat consumenten op het moment dat er geld wordt afgeschreven... daar zelf ook direct actie ja. op nemen. Want ja, nogmaals, het zijn echt onterechte incasso's... En mensen kunnen dat ook via de bank gewoon terugvorderen. De waarschuwing is gegeven door u. Dank u wel, Saskia Bierling van de Autoriteit Consument en Markt dan De positie van minister Plasterk is onhoudbaar. Um, daar is uh, al flink op gereageerd. Um, we hebben hier wat uh, reacties geschreven. Cassie zegt, ik heb uh, dit keer maar oneens gestemd. Maar niet zozeer over deze kwestie. Ik vind dat die andere taak van uh, Plasterk, het smeden van de provincies... aanheen, dat dat veel slechter gaat. En Pluto 644, die is het eens met de stelling... op het volk belazeren staat ontslag zonder wachtgeld dus weg ermee. 0800-1101 is het telefoonnummer. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, u spreekt met Bernadette Spijker. Hallo. Hai. Ik ben het helemaal mee eens. Weg met die man. Oh. Heel simpel, gewoon eruit. Want hij, hij heeft het verknald. Heeft, hij heeft, ja, absoluut. Hij heeft een grote blunder gemaakt. Deze man is ervaren genoeg als uh, ministerstaatssecretaris. Hij is van tevoren ook nog door de minister uh, ingelicht. Door hennis. Hij had... ...de papieren al klaar moeten hebben, want je kon geen boek, of geen, geen boek mee hoor. Geen krant openslaan, je kon geen tv aandoen, geen radio aandoen. Of men had het wel over de afluisterpraktijken. Nee. Dus hij had het kunnen weten. Hij kunnen, had weten. Dat kunnen verwachten. Nee. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Nee hoor, met hand helemaal niet met de vorige spreker eens. Ik vind het een hele uh, sympathieke, kundige minister... Maar als ik hem was, dan uh, staat ik het zelf op. Want hij wordt aan alle kanten om het in de volksmond maar te zetten... door de VVD gematenheid. En ik denk dat er geen basis meer voor die man is om door te gaan. En hij mag gewoon de heren zijn eigen houden. U vermoedt een politiek spelletje ook op de achtergrond... dat de VVD op deze manier probeert toch uh, even daar uh, zelf het, een slaatje uit te slaan. Als je alles op de rij zet, ook gisteren wat mevrouw Hennis zei... Hmm. en je denkt daar eens wat langer over na... Ja. En je hoort ook een aantal uh, politieke verslaggevers die aardig ingewijd zijn. Ja, ja. Ik ben hoog het zitten, dan is die gedachte niet zo raar. hoor. Duidelijk, dank u wel. 0801101 is onze telefoon, hoor nog een uurtje in stand.nl.